straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het en... Jobboot met het NOS Journaal. In het Paleis op de Dam begint rond deze tijd de plechtigheid rond de troonswisseling. In de Mozerszaal tekent koningin Beatrix de akte van abdicatie... waarmee Willem-Alexander automatisch koning wordt. Nadat Beatrix de akte heeft ondertekend, volgen de andere aanwezigen... onder wie de nieuwe koning, koningin Maxima en premier Rutte... Ook de beide voorzitters van het parlement, afgevaardigden uit het Caribische deel van het Koninkrijk... en de commissaris van de Koningin in Noord-Holland zetten hun handtekening. Voor het eerst zal de akte ook meteen te zien zijn voor het publiek. In het verleden ging het document direct naar het Nationaal Archief... maar vanaf morgen zal de akte te zien zijn in de Nieuwe Kerk. Daar wordt vanmiddag om twee uur de Nieuwe Koning officieel ingehuldigd... in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal. Zo direct om half elf vocht eerst de balkonscène, dan zal prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en koningin Maxima... presenteren aan de duizenden toegestroomde oranjefans op de Dam... en de miljoenen tv-kijkers thuis. Op het ei heeft het marineschip Evertsen om 9 uur 101 saluutschoten afgevuurd. Het was een groet aan koningin Beatrix en prins Willem-Alexander... die zo direct koning is. Bij de marine staat 100 saluutschoten voor heel veel... Het extra schot staat voor de onbegrensdheid van het eerbetoon. Het afschieten duurde zo'n acht minuten. In een van de hulzen die bij het afschieten is gebruikt is een tekst gegraveerd... die wordt later aan de nieuwe koning aangeboden. In Paramaribo hebben ambtenaren van het ministerie van buitenlandse zaken... een verbod gekregen om naar het inhuldigingsfeest op de Nederlandse ambassade te gaan. Dat meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd. De ambtenaren kregen volgens de krant gisteren een circulaire waarin stond dat een bezoek aan de ambassade op 30 april taboe is. Het is niet duidelijk wat er gebeurt als het verbod wordt genegeerd. De Surinaamse regering wordt al twee jaar niet meer uitgenodigd voor officiële gelegenheden op de Nederlandse ambassade. En dan het weer op deze Koninginnedag droog en in grote delen van het land zonnig. Alleen in het zuiden is het af en toe bewolkt. Temperatuur die loopt uiteen van 10 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda staat voor de Moedijkbrug drie kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeers.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 Celebration to last throughout the years So bring your good times And your laughter too We gonna celebrate Your party with you Come It's a celebration Celebrate good times Come on Let's celebrate There's a party going on right here A dedication to last throughout the years So bring your good times And your laughter too We gon' celebrate and party with you Come on now celebrate.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 Ik maak meteen maar gebruik van de gelegenheid, Albert John om als eerste collega jou te feliciteren op de radio. Dank je. Ja, het oh, 30 vanaf april. Gefeliciteerd. Ja, 30 april, hè? Ja. Samen met de prinses. 30 april. Sa samen met de dan prinses. Dat ben je vandaag ja, ja. Dat ben vandaag Dat klopt. Oké. Dank je wel. de cool in de gang en uh, celebration. En als het goed is, is de balkonscène nu aan de gang. Of net geweest, met de kinderen er ook bij. Ja, en ik ben benieuwd wie de taart vandaag gaat winnen. Ja, want uh, de vlaggen zijn vanmorgen natuurlijk al wel uitgehangen. Dus iedereen rijdt al rondjes om te kijken waar die het leukst hangt. Want wellicht dat u dan vandaag een kans maakt op een taart. Nee, waarschijnlijk denkt u van uh, nou, die zijn helemaal gek geworden Het C.F.M. Het is nog geen Koning in de Dag. Ja, deze uitzending wordt ook op dinsdagmorgen nogmaals uitgezonden. Dus vandaar dus... voor iedereen die vanmorgen luistert. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan we in dit uur allemaal doen, albert uh, Nou, ik heb een uh, prachtig gedicht op de nieuwe prinses. In prinses, uh, ja, de nieuwe prinses. Ze was uh, tot voor kort nog koningin. Maar ze is nu uh, prinses. En dat doen we dan rond de klok van kwart voor elf. <lacht> Als ik het goed heb... <lacht> Uh, verder hebben we, doen we ook even een, uh, uh, het dier van de week, want dat hoort er ook bij. Gewoon dat dier het beestjes. zoeken natuurlijk een thuis. Uh, we kijken nog even terug naar de, de, het evenement wat afgelopen zondag op het circuitpark Zandvoort heeft plaatsgevonden. En daar was voor ons Willem van Densen aanwezig. En die doet nog even verslag van afgelopen zondag, hoe het was op de American Sunday. En voor de rest hebben we natuurlijk heel veel celebration muziek, hè. Uiteraard, want het is Koning in de Dag. En dat gaan wij vieren oh, bij C.F.M. Oh, en we zingen voor u de nieuwe versie van oh, Oranje Boven. Daar gaat hij. Oranje oh, Boven, Oranje oh, Boven. Lieve de Maximaal! De Zingen wij ieder jaar dit lied Dat was nooit het probleem De tekst liep altijd als een lied Totdat de majesteit Ineens genoeg had van de troon En ons vertelde dat ze werd Vervangen door haar zoon Ik dacht meteen o jeebie Daar gaat ons rippert waar Want het oranje boven Gaat alleen maar over haar Toen kreeg ik een idee En iedereen zong mee Zo is het oranje boven Lieve de koning het maximaal de koning het maximaal Het lied oranje boven zeggen wij altijd in kor Maar de koning ligt niet lekker in het gehoor Lieve de koningin was jarenlang de laatste zin Maar met Willem-Alexander heeft die laatste zin geen zin Dus dacht ik weet je wat, ik pas de tekst een beetje aan Fijn dat deed ik dus en dat heb ik toen ook gedaan Ik zeg schud met André en zing maar me lekker mee. Oranje boven, oranje boven, foen, Zo is het, Leven de koning en maximaal Dat is het, oranje boven, Leven de koning en maximaal Het lied oranje boven dat bestaat al heel erg lang het stapt toch uit de tijd dat er een paard stopt in de gang. Deze zomer het dan ook al zoveel keer en zoveel maal. Dat het al de rapper nu kwam en op het darmkanaal. De dus zomaar zeven hier die met deze frisse wind. Oranje blijft, oranje, ook bij je oh, kapijnje, kleuren blind. De zingers van het Ja, laat maar op, nee. het is genoeg zo, ja, la la la, ja hoor, naar buiten, wegwezen, hapatee. Opgezoten, wie dat. The day you came Ter gefeliciteerd, hè? 30 april. Wij jaar dus jarig. De cadeautjes maar tot mij komen. Ja, nee, dat bedoel ik. geniet ervan van deze mooie dag. Ja, zal ik. We ben... gaan heel veel leuke dingen doen. Samen met koning Willem Alexander en prinses. Maxima? Ja. ja. Koningin wordt ze toch? Ja. Of is ze nu geworden? Ja, het ze heeft al getekend. <lacht> ja, ja. We gaan eens even kijken naar de divisie die afgelopen zondag gespeeld werd, uh, Albert-Jan. Ja, nou, en afgelopen zondag was Feyenoord toch wel uh, in vorm, hoor. Want uh, Feyenoord, de wet, die wedstrijd die was al bijna afgelopen. En uh, de laatste keer dat ik er naar de keek toen, afgelopen zondag... was de stand 6-0. 6-0. Nou, Pek Zwolle speelde ook tegen FC Utrecht. Daar de stand 1 tegen 2, dus... Nou, FC Utrecht heeft ook een uh, goede wedstrijd gespeeld. Ja, en we verklappen niet hoe Vitesse tegen Willem II heeft gespeeld. Dat, dat verklappen we niet. We nee, niet. daar komen we straks we nog wel even terug. Terug te Toch? Te Jij bent de koning, daar dat is de volgende. zit je dan als kroonprins, je moeder abdiceert. Plots zak, de moedje in de schoenen. Moet ik de troon bestijgen, mijn kop wel op die munt. Je twijfelt en je vraagt je af of je het echt wel kunt. Maar Willem, zie je het dan niet? Jij, je bent snijder van der Vaart, meiter staf en baard. Je bent Pigno, meneer Aard. Jij, je bent een slipje van Marlies. Bravo, Trent en Fries Je bent Wim en Ruud en Dries Je bent een koning, koning Een levende legende Ja, een koning, koning Eindbaas van de ben. en Wat een weergaaroze vrouwen kijken Die met gezel. Was ik de koning geweest? Ja, dan wist ik het wel! Je in de gouden koets, paradoes het water in. Juicht je Duitsland toe in de finale. Moet je snel langs de Chinees, vergat je het staatsblanket. Lig je de derde dinsdag van september nog op bed? Bedenk je dan maar weer. Jij. Je bent Derkse en Genee, Volkskrant NRC, Toon Hermans in Carré. Jij, je bent betat met appelmoes, Albert die hazeshoes. Je bent de bits van en Kroes. Je bent een koning, koning, een levende legende. Ja, een koning, koning, de eindbaas van de bende. Wat een weergaloze vrouw. Was ik de koning geweest? Ja, dan wist ik het wel Koning, koning, een levende legende Ja, een koning, koning, eindbaas van de bende Wat een weerhaalde vrouwen, ja, kijk ja, de ideale met gezel Was ik de koning geweest? Ja, dan wist ik het wel Koning koning koning. koning, koning, koning Hij was van de wenden wat een de vrouw Het lijde idealen Met gezel Was ik de koning geweest Ja, dan wist ik het wel Ja, dat waren Allard en Huip. En jij bent een koning CFM, Race Radio Pit Report, Pit Report. Ja, en in de studio is aangeschoven Willem van deze. Goedemorgen, Willem ja, goedemorgen. Ik ben wat laat vanwege die nacht, maar goed. Ja, dat begrijp ik, dat begrijp ik. <lacht> Welkom, hoe was het afgelopen zondag op het circuit? Ja, het was hartstikke leuk, gezellig. Mooi weer, net als uh, vandaag. Uh, het is vandaag een mooier, uh, zoals ik het voel. Ja, hartstikke druk was op het circuit. American Sunday hadden we allerlei uh, Amerikaanse activiteiten voor, namelijk Amerikaanse voertuigen, twee en vier en dragsters. En alles wat Amerikaans is. Lekker ook gegeten, hamburger, noem maar op, allemaal. Uh, in de Amerikaanse stijl en zeker een evenement uh, wat voor herhaling vatbaar is. Oké, okay, ja, ja, ik heb je al eerder gesproken vandaag en je zei dat er meerdere van dit soort evenementen op circuit plaatsvinden. Ja, we, we hebben natuurlijk uh, kort geleden gehad het Duitse uh, autoweekend. Daar was het wat minder druk. Dat was ook uh, mooi en gezellig. We krijgen het ook nog uh, met Japanse auto's, elkaar. Uh, dat wordt uh, georganiseerd allemaal door een uh, organisatie. Dan heeft het circuit zelf nog uh, Italia-Azerantwoord. Uh, dat krijgen we ook nog. Uh, ja, het circuit altijd uh, activiteit natuurlijk. Over drie dagen zijn we er alweer. Uh, vrijdag tot en met zondag uh, voor het DNRT-weekend. Uh, Oké, okay, en dat houdt in... Uh, DNT, ook uh, autosport op een wat uh, lager niveau natuurlijk, met uh, verschillende klasses ook. Volle startvelden, één vol startveld onder andere de Mazda X5 uh, Cup, ruim 30 auto's en daarin uh, ja, debuteert uh, aanstaand weekend uh, onze zonvoorts uh, Jury uh, Verswijveren. Zo, so, dat is nieuws. Ja dat is ook uh, leuk leuke deze uh, feestelijke dag. Ja. Poeh. Ja, feestelijk dag. Was het zondag ook uh, voor Tom Coronel, want die wist uh, een race te winnen in het Wetersezee Tourwagenkampioenschap uh, race 2 op de Slowakei-ring. Uh, ja. Overwinning uh, voor Tom Coronel daar afgelopen zondag. Ja, dat wist ik al. De afgelopen zondag had het goed gereden Tom. Ja? Een mooie race. Ja, uh, zonder meer. Uh... Oké, okay. uh, nou goed, afgelopen zondag, American Sunday, dus een, een, een evenement wat, uh, wat ze zouden kunnen gaan herhalen. Ja, het is al vaker geweest natuurlijk. In het verleden is het ook uh, vaak geweest, maar het is weer opgepakt. Natuurlijk, uh, ja. weer speelt altijd mee, maar het was een uh, prachtig evenement. Ik denk iedereen die er uh, ervan genoten heeft. Goed, wij gaan ons opmaken voor onze Koninginnendag verder, hè? Dat dacht ik. We gaan koningslied draaien. Komt ie aan. Bedankt! Oké, mag wij zingen? Ja, ga jij mee zingen? Hè? Ja, doe ik. Uh... Oké, okay, dan laat ik je schuif even openstaan, hoor. Willem van Dinsdag, zingt mee. De ene stukje, de wee van Willem. Ja, oké, okay, ik begrijp hem. Er komt hij aan hoor. Zonder Willem van deze dan. Maar wel de wee van Willem. Daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen. En daar is het dan. De dag die je wist dat zal komen, is eindelijk hier er klaar voor. Kun je dat ooit echt zijn? Iedere mens mee. heeft een taak in dit leven. Alles, alles gedaan om je voor te bereiden. Daar is de belofte dat je alles nog geven. Iedere stap die je zet, die leidt naar je. hier. Tijd willen winnen Wat het ook is, waar we aan beginnen De van wij zijn één met elkaar met een kc Bo op de Zalvoorts Radio bij CFM. Zandvoort op dinsdag, bij tot aan 11 uur. En het is half elf, tijd voor het dier van de week. Ja, luisteraars, het dier van de week. En die luistert naar de naam Mannetje. En Mannetje is een prachtige oranje kater. Met een sterk karakter. Over het algemeen genomen is hij wat angstig en erg op zichzelf. Hij zoekt het liefst een plekje op waar niemand hem lastig valt en waar niemand bij hem kan komen. Zoals bijvoorbeeld in een hoek achter een krappaal. En het mannetje is wat schuw, maar toont toch wel wat tekenen van vooruitgang. Als hij je eenmaal beter kent, blijft hij wel liggen en als je in zijn buurt komt. Dan aaien uh, kan voorzi moet voorzichtig, maar uh, is nog niet helemaal uh, gewend aan het aaien. Maar wie weet kan het ooit nog veranderen in het juiste huis met de juiste baas. mannetje gaat graag naar buiten om van het zonnetje te genieten, zoals op deze koning koningsdag moet ik bijna zeggen. Uh, hij gaat graag naar buiten om van het zonnetje te genieten, dus een huis met een tuin zou voor hem perfect zijn. Soortgenootjes kan hij prima om zich heen hebben, maar kinderen zijn voor hem te druk. Of hij het met honden kan vinden, is helaas niet bekend. Met u diegene die mannetje een nieuwe start wil geven... kom dan snel langs uh, om kennis met hem te maken. Hij verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennenland Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag. Vandaag is het natuurlijk dicht. Uh, van 11 tot 4. En telefonisch te bereiken op 571-3888. 571-3888. Of kijk even op www.dierentenhuiskennemeland.nl. Dus sta jij je mannetje? Ga dan voor het mannetje naar het Dierenthuis. Hier aan de Keesomstraat. Nou, we zijn vandaag natuurlijk helemaal in de oranje muziek. Jawel. En we hebben er eentje gevonden. Een Surinaams Koningslied. Gemaakt door Oscar Harris.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 Reci smalle DANSI, alla foto, alla dorpo, so attori, sa waka, adei. Televisi langa radio e BIGI, reportage, fu oranje, na so attori de. Internet. Ja, Www.ZiefmZandvoort.nl ZiefmZandvoort.nl De zon komt op voor dag en dauw. Alle vogels juichen en de bomen buigen. Dat doen ze allemaal voor jou. Zonbere gezichten lijken op te lichten. De dag is duizend keer zo. Ooh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 We hebben een schuitje, trist ons ideaal En ben je een diertje, bij ons aan de Amstel want daar in ons bootje de rust allemaal Maar op een morgen zijn plotseling Nelens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 De ammestoon. We hebben een spuitje. Gisteren is het ideaal. En ben je een keertje bij ons aan de ammestoon? Kom dan in ons bootje. De rust allemaal. We hebben de schuit naar de helling getrokken.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 Lift in the arms, oh, the heaven is We hebben de schuit uit de Amstel getrokken Ze protesteerden, maar dat gaf hun geen piet. Want je moet weten, het is Jan met de pen maar Die moeten ze hebben en de groten dus niet En we hebben een en Het ligt in de Amstel We hebben een schuitje Het is ons ideaal Een mooie daggast vandaag. Dan moeten we natuurlijk met z'n allen gaan vieren. We de Stef Eckel en we hebben een woonboot. Ja, het is tijd voor het gedicht van de week. Het gedicht van de week is lieve prinses. Lieve prinses. Nu u bent geabdiceerd en met pijn in het hand, in het hart. ...ons de rug toekeert. Nu de avond valt en op drakenstein wacht de open haard met een glaasje wijn. Nu het land zich richt op uw oudste zoon, men zijn letters kerft boven in de troon. Lieve prinses, houd de moed erin, want u ging door het land op die dagen van zon, op die dagen van feest een boeket in de hand en door weer en wind ook in tijden van rouw u stond daar weer gewoon ook als moeder en vrouw want er was veel verdriet maar geen denken aan om niet door te gaan niet rechtop te staan lieve prinses u hield de moed erin Ach, vergeet die tijd... van dat damgeschreeuw... dat vaccinelicht... dat was echt niet leuk... in de koets een deuk... in het hart de schrik... op dat ene ogenblik... ach, dat hadden wij u toch niet gegund... en dan Apeldoorn... wat een dieptepunt... lieve prinses wat had dat voor zin en dan toch weer die lach op een feestelijke dag een gigantische hoed en het haar altijd goed hier een klomp daar een dans zelfs een kus en een kans op een vriendelijk woord in elke stad in ieder oord hij is voor deze vrouw vlaggen Rood-wit-blauw. Een oranje groet. Want wat deed u het toch goed, lieve prinses? Dat was hem, het gedicht van de week bij CFM. Lieve prinses, nou heb je ook een gedicht van de week voor ons? Stuur hem naar redactie.cfmsanvoort.nl Redactie.cfmsanvoort.nl En wie weet, misschien hoor jij jouw gedicht wel op de radio bij CFM. Lieve koningin, nu u abdiceert en met...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 Het was een vorstin, onze koningin, onze koningin. De rooi van Zuidwijn, zou je neef maar zijn en dan Mabelgate, o, oh, het klamme zweet. Dan weer Maxima, de romstreden pa en maar steeds die oude kliek met hun republiek aan de kant gezet bij het kabinet.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 Lieve koningin, lieve koningin. En dat hoor je natuurlijk ook bij de muziek van CFM. Dat was Clara Gayner en I Will Survive. Alweer het uh, ene laatste plaatje, Albert-Jan. Ja. Het zit er alweer op. Mooi, is, we lopen tegen de klok van 11 uur. Ja, 11 en, uur op ik, dinsdag. Ik vermeld nog even dat uh, om 2 uh, uur de officiële inhuldiging is uh, vanmiddag van uh, de koning Willem-Alexander in de Grote Kerk. En daar aansluitend is een receptie voor genodigden. Oké, okay. nou ik zeg gewoon, daar moet op gedronken worden. En wij gaan koninginnendag vieren. Dat bedoel ik. Bedankt voor het luisteren en graag tot een andere keer. Dag, de volgende keer.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 It's quite absurd And that's the final word You must always face the curtain with a bow. Forget about your seat Give the audience a grin Enjoy it, it's your last chance at the hour. So always look on the bright side of death Just before you draw your terminal breath